De ultieme slaapervaring als basis voor jouw topprestaties. Get ready for greatness. M-Line. Zo, even lekker een theetje hoor. Wat is jouw gekke gewoonte om s'avonds tot rust te komen? Hmm. <laughs> ja. Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd met Pickwick Evening Blend.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 Oh. Lots of milk. Loads of chocolate flavor. Mullen milk Protein. The moo you can't resist. Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van Kippie. Goed zicht en gegarandeerd koeler. Ook voor een airco-check ga je naar James. Plan direct je afspraak in op jamesautoservice.nl James Autoservice. Vertrouwd op weg. Werkend Nederland draait op volle kracht.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 Praxis. Radio Veronica. Met het nieuws. Het is twee uur. Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Zeker 1700 politiemensen hebben na de moord op Lisa uit Abkouden vorig jaar zomer in het dossier over de zaak gekeken. Terwijl ze daarin niks te zoeken hadden. Dat meldt justitieminister Van Wil. Hij vindt het onacceptabel. Iedereen die heeft gekeken krijgt een gesprek. En als het nodig is, volgen haar maatregelen. Rijksambtenaren gaan 14 april staken. Vandaag waren er al 3000 mensen op de benen in Den Haag voor een protest van de FNV. In april doen alle vakbonden mee. De rijksambtenaren krijgen dit jaar geen loonsverhoging en zijn daar boos over. Door de staking vandaag is de klantenservice van de Belastingdienst bijvoorbeeld slecht bereikbaar. Al zeker 900 Nederlanders die vastzitten in het Midden-Oosten hebben gebeld met een alarmcentrale. Ze vragen SOS International, Eurocross of de ANWB wat ze moeten doen om terug naar Nederland te kunnen komen. Voorlopig zeggen reisorganisaties weinig te kunnen doen. Vliegen van en naar het gebied is heel lastig. De bestrijding van de door fruittelers gevreesde Suzuki fruitvlieg krijgt onverwachte hulp. Een sluipwesp uit Azië is ineens opgedoken in ons land. Het beestje is al gezien op 24 plekken en legt eitjes in de eitjes van de fruitvlieg. Die gaan daardoor dood. Normaal zou die vlieg bijvoorbeeld kersen en frambozen kapot maken. Het Veronica Weer van Weer Online. Vrij zonnig met in het noorden bewolking en er staat maar weinig wind. Op de Wadden wordt het 9 graden, in het binnenland 18. Vannacht koelt het flink af, morgen eerst bewolking en daarna zon bij 8 tot 17 graden.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 Nu ook naar Aldi voor luxe vloerbrood, bloem. Per brood nu maar 1,59. Of kom naar Aldi voor kruimige aardappelen. 10 kilo voor maar 2,49. 10 kilo? Ja, en zwaar afgeprijsd. En van voeden, Aldi. Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete saus, frisse soir en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it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 De Bonanza dit is beschadiging van de trailer van gisteren. Michael Jackson en Rock With You. Ik zat cool op de bioscoop school gisteren. Nou, we willen er alles over horen. IMAX. Ik ben naar Elvis Presley geweest. Maar deze film wordt ook al breed aangekondigd. De film over Michael Jackson zelf. Alleen dat, dat volume van die commercials die ervoor zitten... Daar is er dit ook een... en er was, er was gaat gaat alle kanten op. ...is het, uh, het schopje van links naar rechts, van boven naar beneden. Dus ik was ook bang, want uh, Elvis is een beetje een concertfilm. Ja. Uh, dus ik dacht, nou, wat, wat viel mee dan Oh, is het, gelukkig. Uh, ja, ze ja, zijn iets beschaamder. Ja. Hoe dan ook, uh, dan maar als familie uitje een keer met z'n allen... ...zeg ik ook tegen de luisteraars als hij uit is. De Michael Jackson film zou ik leuk vinden. Ja. Even met z'n allen in de bioscoop. Die hebben we wel eens, in, in de bioscoop, hè, wel eens eerder gedaan. En uh, die Elvis Presley is ook leuk. Die hadden ze gisteren geprogrammeerd om tien minuten over zes, s'avonds. Ik zat er een beetje. Oh, serieus? Op zaten er zaten nog vijfhonderd mensen. Heb je nog Heb gaan dansen? Heb ik, ja. ja. Wat wil je horen? Dat is eigenlijk de basis van de vraag voor vandaag. Laat het weten. Met de Wij zijn te vinden op de app van Radio Veronica. En vraag wat je wil. Lookie de Boer, die wilde deze voor de Rolling Stones. Mixed emotions. zijn emoties, rolling stones, a mixed emotions... aangevraagd door uh, Loeky de Boer. Ik realiseer me dat ik wel ergens halverwege gewoon... Ben, ah. he, normaal gesproken, hallo, welkom, <laughs> goedemiddag bezoekjes inzamelen, Veronica app enzovoort, Dat ik nu echt midden meteen begonnen op ja. de bioscoop. Stel dat je morgen gisteren niet geluisterd hebt, Rob ging naar de Elvis-film. Ik ging dus ja. naar de Elvis-film, ook aangemoedigd toch veel luisteraars, want nou, zaterdag was hij ook al zo vroeg, Kwart toen was ik kwart voor zeven, dus toen ik eenmaal bedacht had, daar wil ik best heen, was was die al geweest, ja. de voorstelling. Maar ik kan niet zo goed snappen waarom ze dat dan om, om tien over zes, of, ja, tenzij je denkt, hoeven we niet meer dan zes mensen in de bioscoop te hebben. Of je denkt, ja, ze zijn opleefd, nou, zou dat ook een <lacht> gedachte zijn, dat je die mensen die daar naartoe willen? Nee, dat, is dan, denk ik, dat bestrijd ik dan, want oh. Elvis is inmiddels toch wel van alle leeftijden geworden. Is waar, is heet. waar. Nou, die Bas Leurman die heeft dat gedaan en die was ook verantwoordelijk voor die Elvis film. He, dus die, uh, die geweldige acteur, ik weet niet meer hoe die, hoe die heet, weet jij ja. dat? Die, die acteur die zo fantastisch zou Elvis neerzette. Ik heb het idee, Bas Leurman doet iets wat journalistiek niet in orde is, maar wat ik heel goed snap, hij laat uh, het verval achterwege. Ja. Dus Elvis Presley de laatste keer stopte die... bij die fantastische comeback special uit 69. Elvis in dat leer, weet je wel, de rock'n'roll tijger. Hij was weer gevaarlijk, verzette zich ook tegen zijn, zijn manager. Verzette zich tegen de moeilijke films waar hij in geacteerd had. En dat is eigenlijk hier ook zo. Het is een registratie van diverse concerten. Maar wat ik ontzettend ontroerend vind... ook van alle repetities. Dus, hé, hey, we gaan weer een tour doen. Of we gaan weer in Las Vegas staan. Of we gaan voor het eerst weer in Las Vegas. En dan... Met die band, die blijft hij ook trouw, want je ziet dat door de jaren heen, het is gewoon dezelfde band. En daar speelt hij mee, gewoon heel erg leuk en menselijk. En je ziet dat ze hem leuk vinden, en hij, hoe hij ook beweegt. Hij is een soort karate oefeningen, doet hij, en dat zijn al dan zijn danspasjes. En hij heeft gewoon vooral heel veel lol. En ook hier stopt het bij een nog hartstikke goed Las Vegas concert dus niet meer. Elvis begint iets te veel Verval, in de medicijnkastje ja. te rotzooien, en begint de hamburger heel te worden. En ik denk dat bij zloer me niet heeft van, ik wil dat deze gozer gewoon uh, cool, alle generaties nu ingaat. vanaf hier tot later, en dat gevoel hou je er ook wel echt aan over, dat was bij de film ook zo, en nu ook. Journalistiek moet je het verval ook zien, maar eigenlijk ben je als consument best blij met zo'n icoon. Zo, dat is even uit mijn systeem. mooi, Let's go girls. <laughs> Shania Twain Is voor Inge, die is trots op haarzelf. Man, na veel lijken woorden. tonight, I'm a Gonna let it all hang out Wanna make some noise We raise my voice Yeah I wanna scream and shout Like a woman. Feel like a woman. <laughs> I Feel Like A Woman was voor Inge die zei... Ik heb de hele dag gepoetst. Ik ben super trots op mezelf. De zon schijnt dus ik heb gewoon zin in een lekker vrolijk nummer. Shania werd het een Man I Feel Like A Woman. Thomas doen we een uh, plezier met somber. Leuke dingen hoor. Somber, zijn nieuwe homewrecker, is door Thomas Heeser aangevraagd. Hebben we nog wat uit de sector? Ja, we, ja, we hebben er wel een paar. gehad gaat vooral over Elvis en Michael Jackson. René Coppenol ja. zegt... Rob, ik hoor je nu voor de tweede keer een, over een documentaire van Elvis. Uh, wat is de titel van die documentaire? Epic Elvis. Epic Elvis, René. En Theo zegt, uh, gisteren in Elvis een volle bak, hoor, om half negen. Oh ja. Ja, maar maar wij, wij waren op tien over zes, hè? Ja, dat is een lastig ja. tijdstip. <laughs> en Marion zegt, die acteur die, die uh, Elvis speelde... dat is ja. Austin Butler. En trouwens, ik wil wel mee naar die Michael Jackson film. Uh. Ja. ja. Oh, en dat ja. zegt ook René, ja. die zegt, andere René... die zegt, een uh, Michael Jackson film... Die is zeker geschikt voor alle leeftijden. Oh, dat was een grap. Ja, ik wilde net zeggen, ik denk dat dat een schalkschap is. Ja. Um, Brian, um, hallo, hoor ik niet. Brian is weer opgehangen, oké. Okay. Brian die meldt zich, die zegt, Caroline vroeg net... Uh, naar Platum de linkje naar wat je gedaan hallo. hebt vanmorgen. Ja, hey, hey, gelukkig, want we willen alles weten, Brian. Ja, je hebt ruzie gemaakt met, uh, met je vrouw uh, Brian... dus vertel ons alles over ja. om op Multipython. te spreken. live of Brian. Ah, oh, het, het lot is tegen hallo, ons. Hallo. Ja, hallo, ja, praat, praat, ja, gauw. Ja. Ja, ja, Nee, ik had een, een meningsverschil. En, uh, Ja, dat kan uitgelegd worden als ruzie maken, maar. Uh, zo heel erg heftig was het niet, hoor. Maar wie had Alleen, gelijk? Eh. Hey. Uh, de vrouw, natuurlijk. Dat, dat, <laughs> Natuurlijk, maar diep van binnen vond je natuurlijk dat je zelf gewoon hartstikke gelijk had. dacht je, wat een diva heb ik getrouwd, maar oké. Okay. Ja, ik heb sowieso een diva getrouwd, dat klopt. Ja, dat klopt. Zijn wel maar vaak dat de leukste, In de goede zin wil het woord. Ja, ik begrijp het, ja, ja. Hey Brian, je vraagt wel hit road jack aan. Maar uh, dat was toen even in een opwelling, zullen we maar zeggen. Uh, uh, ja, maar ja, laten we daar in maar op Laten we hem staan als verzoekje of niet? het is wel een lekker nummer, hè? Ja, zeker weten. Oké. Okay. Ja. Um, hit the road jack gaan we doen. Um, de uitvoering van Ray Charles, is dat de goede? Ja, ja lijkt, het, ja, lijkt het prima. Ja, zo. Oké, okay, ja. goed. Pak hem die. Dankjewel. Hoi. Hoi. Hit the road jack. I guess if you say so, I'll have to pack my things. And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 Het We zeggen altijd dingen aan die versie uit de jaren 70 Met is discjockey Wolfman Jack. Genadeloos is tegen iemand die door zijn vrouw buiten gezet is. En even met hem wil doorbrengen. En Wolfman Jack roept gewoon uh, niks. Bedankt dat je gebeld hebt. Tot ziens. Bye, bye. Wolf, ook een leuke uitvoering. Maar dat was de Reincarnatie. Buster Poindexter heeft trouwens ook nog wel een keer dit meegaat. Ray Charles is wel de meest legendarische, denk ik. Hit the Bro die was voor The Life of Brian. Ik See de stones in your eyes. See the thong twist in your side. Ja, voor de sfeer. Ja. daar zijn ze ook goed live. With or without you. En die werd aangevraagd door uh, Wendy. Uh, Misha, Hey, Caroline erop. Ik zit al een paar dagen te denken. Ik moet maar eens naar YouTube uh, Vandaag is het twee jaar geleden dat ik ze in de sfeer heb gezien. Daarom zei ik ook goed voor de sfeer. Dankzij jullie Radio Veronica. Ik ben jullie nog steeds dankbaar. Oh ja. Graag with or without you. Ja, dat had ik ze ook wel graag willen zien hoor. Dat wil iedereen wel zien. Ja. Nog even terug naar Hit the Road Jack Nancy. Heerlijk, Hit the Road Jack. Verveelt nooit. Heerlijk op de snelweg standje hard Ja, Hit the Road Jack. Daar hoort hij. En nog even over de film van Elvis en ook Johan Cruijff. Maarten Schuil zegt: zijn jullie ook te porren voor die nieuwe Cruijff-doku? Doku, Docu, daar willen ze het wereldrecord verbreken door in de Johan cruijff dat oh, te gaan kijken. Wist ik ook niet, maar het gaat dus ook over die documentaire, niet over die film. Ik dacht even dat het over de film Johan ging. Oh ja. Waar ze documentaire, waar ze het gisteren in een of andere talkshow, was het VI, even over oh, gehad lijkt hebben. me fantastisch. Ida Epic, die heb ik vrijdagmiddag gezien. Epic Elvis, top. Zo haarscherp, zo goed aan elkaar gezet dat ik, uh, ik stomme ga een week als concert in de Pathé zou willen zien. Stomme graag. Wat zou dat zijn? Lekker onderdompelen in de beste artiest van zijn tijd. Dan denk je na de hand, 42 was hij toen hij doodging. Hoe zou hij door de ethisch zijn geëvolueerd? En daarna, als hij niet zo ten onder was gegaan. Zullen we zullen het nooit weten. Stomme graag. Zou ik... Ida, graag. Verdomme graag. Misschien een stomme vraag. Ida, laat nog even weten wat stomme graag is ben ik het wel een beetje eens, inderdaad. Ja. In, de, in, in de sfeer, Elvis Presley. Als je dan toch in de sfeer bent. Epic ja. Elvis. Voor Kai Vos, Mojo en. Lady, We'll dit lekkere zonnetje, zegt hij bij, uh, dankjewel, goedjes, kai. Jij lulde net dat hele intro vol, hè? Nou, uh, DJ'de. Niet, uh, ken je die Spaanse, Spaanse DJ die dat dus totaal niet lukt? Nee, nee, wat, <laughs> wat is dat? Oh, ik heb hem erbij gezegd. heel klein stukje hoor. Het is ja, ja, ja. Super funny. Ja? Ik weet niet of het lukt, hoor. Let viene op. Tres, do, uno, lady. Ahora, oh. oh. ahora. <tijds> lady. No, joder, Cuando viene Lady, tío. Leide! Hey, eh, toma por culo, tio. Passo esta canción de mierda. Eh! Leide! Eh, toma por culo, tio, de verdad. Espera, hey, espera, lo tomo, lo tomo, lo tomo. Os voy a este leide. Se viene! Nou, uno. Eh, gaat dat is Ja. Oh, sorry. Het is een schande volgens vak deze man. man. <laughs> schande. Schande. Schande. Paasbrouw. Paasbrouw, het kan waar zijn. ook. Lang niet meer, het gehoord. Maar... Voor de fanclub van onze lieve Siets. Die heeft zich ziek gemeld vandaag. Dus hij is er niet. Nee. Ze moeten het even zonder Siets doen. Maar Carolien, als er op zijn minst ergens nog een oorlog uitbreekt, dan. Uh, ik meld, ik meld het. het. Ja. En dat geldt ook toch voor hele ernstige filegevallen. Ja, zeker. Ik meld me. Oké. Okay. <lacht> dat is goed. Dat hebben we nog lang niet meer gehoord. Dit is wel een aardige Jos die zegt: Ik ben bij die film geweest waar jij het over had. Johan. En ik zou het fantastisch vinden om uh, dat nummer Pittsburgh in the Rain... Uh, nog eens een keer gedraaid te krijgen in de versie van Bart de Graaf. Bart de Graaf? En dacht... Ja, nee, dat is ook niet Bart de Graaf. Oh. Ja, maar dat vraagt hij wel aan. Maar Ik ken ook geen versie van Bart de Graaf. Het is een kleine hit geweest, dus dat is de enige overeenkomst met Bart de Graaf. Nee, hij heet Leon de Graaf, heet hij, dus de, de, de, de fout is makkelijk te herstellen. Maar die zit in de film in een andere uitvoering. Maar zegt, Jos zegt, ik ben uh, inmiddels zo oud... dat ik toch graag de originele uitvoering nog een keer wil horen. Want die vind ik zo fraai. Dus die gaan we dan nu draaien. Bart de Graaf, a.k.a. Leon de Graaf. In Pittsburgh in the Rain. Beer Beert Duk heeft uh, recentelijk nog even een keer... een gesprek gehad met Leon de Graaf. Ligt nog een album klaar. Is er uh, niet uitgekomen. En hij werkt nu in een platenzaak. She came riding into Pittsburgh.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 The smoke. Leon de Graaf. Ergens in mijn verre geheugen zit opgeborgen dat het uh, geproduceerd is door Poudermijn de grote meen. dit is uh, nog niet uh, bevestigd, dus daar moet ik wel even op zou Normaal vraag ik het dan even terloops aan onze vriend ja. maar die heeft zich nog ziek gemeld vandaag. Was die was op zoek naar een nooduitgang. Heeft hij gevonden. Deze is speciaal voor ons. Het goede doel. Ik moet snel in gevangen. Ik had niets gedaan. Ik wist wel wie de dader was, maar ik geef geen vrienden aan. Ik zeg geen ja, ik zeg geen nee Vaak Westbroek na. Altijd met meerdere erkenden natuurlijk in, in Gerard. Ja. Maar in, in de jeugd deed ik toch ook wel vaak het publiek na. Van deze plaat? Nou, van gewoon het publiek. Oh. <lacht> ik zing altijd de Oh ja, yes. <lacht> Dan, um, dan voetbalde je een beetje voor jezelf. In, ja. in de tuin. Heel lang leefde Tuinstraat. Die, niet, die heette niet voor niks zo. Dat was veel tuin. En dan kon je voetballen in je eentje. En dan had ik mezelf als land van Johan natuurlijk in gedachten. Jongetjes willen graag grote voetballers worden. Ik, ja. Dus ik deed en de commentator, ik was en de voetballer, maar ik was ook degene die mijzelf aanmoedigde. Heel megalomaan. He, daar, daar begon het al. Als jij je er lekker bij voelde. Ja, dat was echt dan, in mijn hoofd, ging het dan echt he, links voor links voor, ongelooflijk. Er hebben vijf zeven man gepasseerd. Acht man, en nu de keeper ook nog op. Denk oh. nee, ik dus ook het publiek. Even een ah. inkijkje in mijn jeugd. Wauw. Ja, nog, nog even van de nagekomen berichten voordat het nog gênanter wordt. Uh, Leon de Graaf. Nee, die heet Bart. Nee, nee Leon de Graaf. Nico, wauw, een juweeltje is dit toch. Toplaat. Sylvia van komt. Wauw, Leon de Graaf, die hoor je zelden. Super. Ja, mee eens. Fred de Witte, die film waar je het over had... waar, die, waar dit nummer in zit, dat, die film die heet toch Land van Johan... Uh, ja, volgens mij wel. Ja, ja, ja zeker. Ja. Het uh, moet toch wel een geweldige film zijn. Ja, en jij zei net... Uh, Boudewijn de Groot is volgens mij de producent van het nummer. En ja. dat heb ik even gegoogeld. En dat uh, klopt inderdaad. De muziekproducent was Boudewijn de Groot. Ja. En even kijken. Uh, Alexander vraagt nog... Leon de Graaf werkt in de plaatzaak als ik het goed heb. Eigen plaatzaak. Nou, de laatste info die ik kan vinden... Ja. daarin staat dat hij aan de slag komt bij platenwinkel Capi Lux aan de Rozengracht in Amsterdam. Ja. Dus het klinkt als een... Een plaatszaak die al bestond, waar hij ging werken. Ja, als volgens mij dacht ik dat we ook opgevangen te hebben bij ja. Weird. En nu wil je het uh, even over het uh, puntje muziek hebben. Ja. Wil ik het even aan jullie voorleggen. Over het algemeen, als ik een egotypje kies... dan kies ik vaak artiesten die er nog niet helemaal 100% zijn. Zeker. Ik zal nee. zelden iemand nemen die het niet nodig heeft. Dat een 0% nodig heeft. Nee. Bruno Mars bijvoorbeeld, hè? Ja. Maar... Het beste nummer van de afgelopen week vind ik toch de Bruno Mars. Maar dan zit de eigenzinnigheid niet in dat het dus... De, want ik wil toch voor mezelf toch dat het ja, ja. eigenzinnig is, Dat het dan niet de single is, maar gewoon een album cut. Ja, en, en ook Bruno Mars kan op zijn tijd wel eens een zetje gebruiken. Gewoon in het leven. Stenders. Ego. Ego. Tip. Ja, we hebben er gisteren ook zo van genoten. Ik denk, ik pak hem toch maar even. Vergeet uh, het singeltje van Bruno Mars. We gaan over. Het zijn Soundneaks playback Santana beleving. Something serious. Kijk ik even, echt voor uit, is er een rondleiding. Ja. <laughs> er mensen die voorbij staan te kijken. Van, okay, moet, ik zat er uh, ook uh, niet mee. Uh, Bruno Mars en uh, egotipje is er leven op, Pluto Maar wel op Mars. Wat een geweldig liedje is dit. Ja. Something Serious van zijn nieuwe album. Tot zo. Tot zo. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door M-Line. Get ready for greatness. Veronica. Orders die blijven binnenstromen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 Ben jij de volgende Postcode Loterij winnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl 18, plus, speel bewust. U heeft een notie, ontbijt een wonderspot 10. Wat brood of bijt een pot 10. Geen smaak om te zot Nu in drie nieuwe smaakomities. U heeft een notie, een lekker rin. Voor minder bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op de haarverzorging en styling van merken als Elvive, Studiolijn en Elnet. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, Trek Pleister, waar kunnen we je blij mee maken? Werkend Nederland draait op volle kracht. En toch verwachten we elke dag meer van elkaar. Harder werken is geen optie, slimmer wel. Vooruitgang zit niet in meer uren, maar in anders met die uren omgaan.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 Tijd voor je tuinklus. Nu bij Gamma 25% korting op tuinhout. Met tuin